Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een automobilist heeft gisteren in Nijmegen een jonge verkeersregelaar bewusteloos geslagen. Hij was op weg naar zijn vaste visplek en reed daarbij over het parcours van een triathlon. De verkeersregelaar, een meisje van 16, sprak hem aan en kreeg een klap in haar gezicht. Daarna reed de man door. Het meisje raakte even buiten bewustzijn en meldde zich later bij een EHBO-post. Ze hield er een beschadigd netvlies en mogelijk een whiplash aan over.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 Bij een aanslag op een goudmijn in Burkina Faso zijn ongeveer 20 mensen gedood. Gewapende strijders namen de mijn onder vuur. De meeste slachtoffers zijn mijnwerkers. Het gebeurde vrijdag in het noorden van Burkina Faso. Vorige maand werd niet ver daar vandaan al een belangrijke brug opgeblazen. Burkina Faso wordt de laatste jaren geteisterd door aanslagen van jihadistische groeperingen. In Hongkong zijn weer tienduizenden demonstranten op de been. Ze protesteren tegen het verbod op gezichtsbedekking... dat vrijdag van kracht werd. Demonstranten roepen dat het dragen van een masker geen misdaad is. Veel van hen dragen veiligheidsmaskers om zich te beschermen... tegen rubberkogels en traangas van de politie. Motorcoureur Mark Marquez heeft voor de zesde keer... de wereldtitel in de MotoGP veroverd. De 26-jarige Spanjaard won de GP van Thailand. En met nog vier races te gaan is die niet meer in te halen... Marques boekte in Thailand zijn negende overwinning van het seizoen en hij eindigde dit jaar nooit lager dan de tweede plaats. Eén keer viel hij uit. Het weer bewolkt met op veel plaatsen regen, alleen in het noordoosten blijft het droog. Het is 9 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 In het gemeente blik, op wielen Gaan of zit je kielen kielen Langs de Amstel Overbij In het gemeenteblik op wielen Lang nog langs de Amstel. In die de jovale Jordaan. Langs was ze. heide. Er was een van het pot, de tante Jaan. Langs was ze heide. Er werd gecolloqueerd, de dus spaap werd omgekeerd. Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Het was de de Tien minuten voor hem, voor de tante Sjaan. Alang, zou ze Het Want huis het gouden bruidspartak mag dood verloren gaan. Alang, zou ze En hen met scheefe bed, die jongens op galet. Ik zing een aria de parelvisters van Bissetje.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 Vroge me sorry, al zegt men: Ik ben een ouwe nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef er geel geen antwoord op. Ik ben sorry, met zijn en en Waarom mij? Dank u. Dank u. Maar ik blijf Sally, goge me saliet. Al zegt men, ik ben een oude nar. Dan schud ik alleen mijn kop, geef ik geel geen antwoord. Ik blijf solid met zijn rood ijskui.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 Oh la donne, kan je begrijpen. Ik heb een botmesja, ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera. Tralala, eerst eventjes niesen, anders wordt het een drama, een bloederig drama. achtbare biertje. beertje, mag je niet kwam, mag je niet kwam. Ga eerst even eten, ik trek eens maquette. Ik ga met de meisje, die liever heet Betty. Eerst nemen we Fino en Isaac En we gaan naar de kino. En we huren een canoe een café met een oude piano links om de hoek bij het neer. van u Ga naar de gaak Dan heen met die liefde alleen en de Robin erin. Hey, fi Carro, fi Carro, fi Carro. Vie Carro, Vie Carro, Vie Carro, Vie poes, poes, poes, poes, poes. poes,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 Kijk waar je staat, kijk figaro hier, kijk figaro daar, kijk figaro 6, kijk figaro zo, kijk nou toch goed, vlak voor je doet, en laat je niet vallen, leg voor je doppen en als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten, wat je wel zo, sok hem maar kopt, sok hem maar kopt, sok hem maar kopt, sok hem maar Bravo be fishie mo, bravo be brava bravo be fishie mo, bravo put in fishie mo, put him put him in nature, put ja. La la la la la la la la la la la la la la la la me we do it is Wat is big the maak me naar kop, het wordt Are you?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 ik hoe oh, vergeet ik niet op die dag? Dat ik jou voor het eerst zag. Mooi.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 Anemonen bracht je vroeg ermee. Jaren alleen, waar bleef de tijd dat ik iets van je kreeg? Rode anemonen mis ik in ons huis. Heet je voor mij Dat was vroeger anders Toen zeg nu niet mee. Op zaterdag bracht je iets leuks voor me mee Rode anemonen bracht jij vroeger mee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 Les gaat nemen, die leert de eerste keer dat hij vooral moet wezen hier in verkeer. Na twintig lessen, oh maar vergeet hij dat alweer. Want heusje wordt niet zomaar hier in verkeer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 Het je nu en dan, al maandagmorgen vroeg gaan we aan het De een die zwoeg heeft geen minuutje vrij, een ander transfereert bij klaverjassen, een derde hoopt neemt tot de loterij. Heel de week is een gedrag, is de mens klaar, maar... Zal ik dit vrij en blij zetten wij al de zorg van heel de week op tijd. Wij gaan er buiten dan naar zee of heiden. Zondag de zon het de vetteing. Ja, als het zondag is, arbeid zal rustje weer. Dan trekt er iedereen zijn zondagse de gezeer van voor aan door. Heiden we blijden, volen op vrij en fris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 Wij gaan naar buiten dan, naar de zee of heide. Zondagse zonneschijn brengt een festijn. Ja, als het zondag is arbeid voor restjes weg, dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Een schoolfabriekkantoor zijn we blijden voelen ook vrij en fris, wanneer het zondag is.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 Oh, we're heading for a Oh, all the years, I'm going to go bravo. the hospital, I'm going to alle dode fietsie, pak me tot de kaart. En m'n ome Chrissy, woont in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. Die nemen me wel trouw, al feestelijk doorgevertallen van toen Niet als een dolletjes overgehouden en ik wist een, een half miljoen Ik rook de in plaats van piraten, dus met deze Ik de bankiers wel in de gaten, ze krijgen mij niet de kans op de beurs Wie naar me centen Dan ik met stenen Hola Donald Ka van krapa Ik heb een bot ja, het zal ik eventjes slijpen Ik ben maar gera oh trolo plot plot plot loot, loot. -lo -lo -lo -lo -lo -lo. Eerst even Ja, ja. op oh, bij je derra van van te Oh, barre, viertje. En maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. We werken water, ik heb liever ranja, ik voel me een katje, een lieve mamoentja. Als jij een snoek ziet, met vies op karpen, een lichtere bloemkoos, dan eet je een, een barre, de foil, de een de houten, de panja, hoe de katten met deze de ranja. Alleen van eten, ze napten, dan maken ze een pijntje naar rooi. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, poos, poos, poos, poos, poos, poos, me je Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Me mees, me mees, waar laat ik me met? Wat dat nou, ze vlopje dat nou wel, ik me mees, daar kan ik goed zijn met me pet niet bij. Niemand te duren, niemand te duren, oh lalalalaloo. Adres! Hey, Figaro! Kamerad! Hé, hey, en Picaro, nou uh, wat ik maak, Picaro hier, Picaro daar, Picaro zus, Picaro zo, en meneer Saar, zo'n cruzaar, elke kut, heet je bedoeld, als je nu opstaat, blijf je maar lezen, dan moet je maar weten wat er van komt, chocken van komt, chocken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 Het duurde ook maar één minuut, op de buurt stond overhoofd. Een man vol met konijnen, wou niet hij de mensen zien. De mensen schaar elkaar en knokte vol. Ik heeft konijn gegeten, gegeten, gegeten, oh zo fijn in de bos gegeten, gegeten, gegeten. maar menig geen roet en spijt, nu ben ik me goed. Zie hoe forse, ancora kat, die eet nu heel gedee. Aan de bientjes van het kat, konijn met de familie En heel de buurt, die is te vrede, deed Met ongekunde kattenbal, geeft het mijne. Ik kon mij vergeten, vergeten, vergeten. Al zo fijn in de bosverbeten, verbeten, verbeten. Maar wie dat u kent en speelt, nu ben ik maar.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 Als vanzelf ga je wiegelen en bijna al in de Rij Draai maar van 1, 2, 3. Het houdt er de stemming zo in, dat kan dus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je had iedere keer weer bij op gaat. Iedereen danst de laan, wat ook, oh, die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude drie kwarts maag doet het steeds nog het best. Rij maar van 1, 2, 3. Suweren en zwaaien en zweven in drie kwarts maag. 1, 2, 3. Het is het dans waar je had iedere keer weer bij open gaat.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 als vanzelf ga je wiegen en wijnen al in een maand Draai maar van 1, 2, 3 Het houdt al de stemming zo in dat kan Is dus geen kwaad 1, 2, 3 Is de dans waar je gaat iedere keer weer bij opengaan Iedereen kan stelen, maar ook die gaat voorbij net als de rest. Maar die oude drie kwart maat doet het steeds toch het beste. Rijwaarts haat 1, 2, 3, ze weer naar zwaaien en zweven in drie kwart 1, 2, 3 is het dan, waar je haat iedere keer weer bij de open gaat. Ik wat knap de mens daarvan op? Vier ja, echten taart. Vier, ja, vier Mijn mam had voor de bakkie, een bak, Pietro, als zijn vrienden meegenomen. Op een uur dat een fatsoenlijk mens allang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde in de keuken. Maar toen ik hem met koffie naar binnen kwam, begonnen ze te kloppen Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, yes, wie lust er een kop? nee, jij Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knapt de mensen daar al Je kan heel lang leven en blijft het gezond, als je mij doet op komt. De kop die ging erin als koek en ik kreeg een complimentje Maar ik dacht gaan jullie nu naar huis Ik sluit voor een avond met eindje Toen zei mijn man, maar trouwens nog een tweede bakje goed smaken Ze riep Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5